Amber Brandsen met het NOS Journaal. De Amerikaanse scholier die in Washington een Indiaanse Vietnam-veteraan zou hebben geprovoceerd, zegt dat hij niets kwaads in de zin had. Hij zegt dat hij alleen de gemoederen wilde bedaren. In de VS ontstond ophef nadat een video op internet verscheen. De scholier uit Kentucky zegt dat hij voor racist wordt uitgescholden en dat zijn familie met de dood wordt bedreigd. Net als vorig jaar wordt de eerste schaatsmarathon op natuurijs gehouden in Haaksbergen in Twente. Het ijs is er ruim drie centimeter dik, zegt de KNSB. Noord-Laren was ook in de race. Vanavond om zeven uur starten in Haaksbergen de vrouwen, om acht uur de mannen.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 De menselijke schedel die in september werd gevonden in een bus bij Putten, Gelderland, dateert van tussen de 1535 en 1829. Dat blijkt het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Er wordt geen verder onderzoek gedaan. Bij botten van minder dan 100 jaar oud kan het DNA worden vergeleken met sporen uit de database van vermiste personen.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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Zo. Hé hé. Daar zijn we dan. Goedemiddag. Zegt u dat wel? He? U dat wel? Nou, het was ja. weer... Uh... <laughs> ja, zo. Maar uh, welkom, goedemiddag. Uh, het is uh, vandaag uh, maandag. Het is uh, Blue Monday, zeggen ze dan. Nou, zwaar belachelijk natuurlijk, ik slaat het op. Bloem Monday. Pff. Ja, de lucht is blauw. Maar voor de rest... <laughs> Toch? Uh, ja, ja, ja. ja heb jij ja, ja, ook last van Blue uh, Monday? Nee, ik heb... Nee. Nee? Nee, waarom hm. zou ik Bloem zijn? Ik zou ja. het niet weten. Nee, nee, nee. Misschien wel een lekkere dag om een, uh, een goede dag om een lekkere blues uh, te draaien. Dat ja, wel. Ja. Dat, dat dan misschien weer wel. Goed, maar dit is in ieder geval wel zand voor het lunch op deze maandag. Het Zeker is 21 januari. Het zonnetje schijnt. Het is eigenlijk wel lekker buiten. Voor mij mag het hele winter zo blijven dit weer. Ja. Heerlijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, er wel. wordt vanavond geschat en we hebben een nieuwe kabelkroon. Goh, een mooi, hè. Mooi, hè? Sjondre. Mooi, we hebben hem hier aangezet. We zitten zo ja. eens even te kijken. Ook zaterdag Sjondre. is het van start gegaan. Ja, en uh, de techneuten waren hier aanwezig. En die hebben uh, meteen even eventuele kleine dingetjes die nog veranderen moesten gedaan. Ja. Maar hij draait nu. En uh, ja, de, de, de, de bedoeling is dat hij van hieruit uh, steeds mooier gaat worden. En dat er ook bewegende beelden bij gaan komen. En ja. dat u binnenkort ook via Kanaal 40, via alle uh, uh, aanbieders... Uh, ook mee kunt kijken in de studio. Nou... Dat gaat gebeuren zijn binnenkort. Dat is allemaal prachtig, hè? Dat dat allemaal nou, kan, hè? staat voor niks, ja, hè? Nee, ja, niet. Staat... Ja. Maar in ieder geval, kanaal 40 kunt u hem al zien. Dat is nog een beetje proefversie. Maar, ja. het, is, uh, maar uh, het is wel een hele verbetering, hoor. Ja, lekker fris is hij, hè? Ja, ja, ja, ja het ziet er ja, mooi uit. Mooie okay. letters. Nou, we hebben ja. nu genoeg reclame gemaakt. Ja. Nou, ja. ja. We hebben besloten ook nog een uitzending doen. Ik had een, ja, hele, ja, ja. Ik had een hele leuke 3-in-1 samengesteld, juist omdat... Blue Monday is. Ja. Zal ik die doen of doe jij hem? Nee, doe jij maar Blue Monday. Die van mij kan altijd. Oké, okay, ik heb zo'n leuk. Maar dan moet, ik even, moet je even doorpraten. Moet ik even, even, even gauw klaar zijn. Mijn computer was er. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat kan zo gebeuren. Hè. Want er viel een uh, trein uit bij uh, Ruud. Ik weet eigenlijk niet eens of ik u wel welkom heb geheten. Dat is natuurlijk wel zo. Hartstikke fijn dat u weer op ons heeft afgestemd. En we gaan natuurlijk weer uh, proberen om een fijne uitzending te verzorgen... Ter ondersteuning van uw lunchmaaltijd. We gaan nu straks een 3-in-1 brengen, die ongetwijfeld te maken zal hebben met Bloemande. En we hebben natuurlijk heel veel artiesten vandaag in het licht, want we zijn er heel veel jaar en voor heel veel is het ook vandaag de sterfdag. Om half 1 en half 2, uiteraard zoals u van ons gewend bent. Het regionale nieuws, gevolgd door het weerverkeer. Met uh, het liedje van de sidekick. En nou. om kwart voorheen gaan we weer proberen in contact te komen... met onze razende reporter. Om eens te vernemen wat er het afgelopen weekend zoal gebeurd is. in Ik ben moment. klaar hoor. Ik heb hem. Dan gaan we nu naar de 3 in één vooruit. Ja, dat is een hele leuke. Het is een hele gekke ook vandaag. We, weet jij, ken jij het dingetje? Ja, natuurlijk, Frankie. Ja, Frankie? natuurlijk. Het is nou, een Ja, daarom. Ja. Ik heb een hele leuke 3-1 van dingetje. Oh, dat is altijd mooi. Dat is leuk, toch? Ja, natuurlijk e is dat Echt leuk. zandvoorts, onze echt, dingetje. Echt, ja. echt, echt. Maar het heeft dus niks te maken met Blue Monday eigenlijk. Oh, dat dacht ik. Ik denk, jij ja, hebt iets op Blue Monday... wat er per se door moet. Eh. Uh. Uh, ja? Nou zou er iets moeten gebeuren. Maar er gebeurt alleen niks. Oh ja, wacht even. Het snoertje zit er nog in. Oh, het snoertje zit er niet in. Ja, dat is misschien wel handig, Jansen. Ja. Om de boel te verbinden met elkaar. Ja, dat is wel handig. Dat is waar CFM mee bezig is. Verbinden. Amsterdam wordt er kruist door vele straten en planen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereid heb. Omdat de cabine van een melkkar, ja, een belkarretje, bijna 25 jaar mijn huis is geweest. En het zou voor mij dus vreemd zijn, een geregeld leven te moeten laten. Ah ja, ik herinner mij nog mijn eerste Electro-kar die ik bestuurde. Ah man, ik was zo trots als een pauw. Hij popelde om hem met mijn vrouw mijn zoontje te laten zien. Je kent het wel, als de eerste dag, hè, een nieuw karretje mee voor de baas. Mijn je was net zo onder de indruk, als toen hij voor de eerste keer sneeuw zag. En dan kon hij kon er maar een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd, met melk, melkmermans pa.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 Tweede week reed ik weer langs de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een sprinter nieuwe elektronische melkkar. Een tanden was er, hartstikke mooi ding. En een vriendelijk flesgerinkel rondbezuinend. Toen hij voor me reed, kreeg ik helemaal een brok in mijn keel. En de tranen sprong in mijn broek. Want achter op die mooie melkkar stond te lezen, met melk meer mans. krijg nou wat, dacht ik nog. Maar van, ik geef het meer gas, en ik bleef achter hem rijden. Bij het eerst volgen de koffiehuis zetten hij zijn kar aan de kant. Drieperkeerplaats had hij nodig. En ik de man erachter, vlak erachter. bijna er tegenop. En fijn, toen we binnenkwamen, bood ik hem een kop koffie en een asiebal aan. En we raakten de praat. Hoe kom jij uh, aan die naam met melkmeermans op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij, mijn vader was ook melkboer.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 En we zien allebei de letters op onze karren. waar we de betekenis zo goed van kennen. Met melk meer mans. Gemanag een glaasje melk, Moet jij ook nog melk, Twee Vijf glaasjes. Ah, lekker. En uh, doet er een balletje bij. Niet zo zaterdags vorige week, hoor. Hij is niet te vreten. Ja, ja. Zeg, uh, als ze waar dat op hebben, ga maar even de waag in, hè. Of moet je nog naar de wc? Oké, okay, kom op dan. Steen de massa, hè? Ja, in die ochtendkrant, er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad, hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dag, er stond ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè. Om die artiest te zijn. En dan zei die mama altijd weer, wat is er aan de hand, hè. Hey!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 En dan maken ze van mij die TV's, joh, die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar Rick, ik blijf Giuseppe. Altijd hetzelfde. Ik verander geen enkele dingen. Alleen dansen en zingen. En dan die mama. Wat is er aan de hand? Hé, hey, doe toch eens normaal. Wie denkt wel dat je bent? Het is een kropskandaal. Je bent nog lang geen sterren. Waar slaat dat nou weer op? Mensen, houden die kop. En weer een keer voor die mama. Wat is er aan de hand? Hé. Hey.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 je moet leren, dit lied is hele simpel. Kijk, ik zing, hou het token eens in. En hoe zing, hey. En dan zing ik de rest. En dan in de ende allemaal, houdt op de kop. Oké, okay, laten we proberen. Uno, doe, tres, quattro, wat is er aan de hand? Hey, doet toch eens normaal. Hey. Wie denken we dat je bent? Hey? hey! Het is een schandaal. Hey. Je bent nog lang geen ster. Waar hey. slaat dat nou weer op? Maar slaat dat nou weer op? Halto die kop? Nog een keer voor die maal. Wat deze randa aan? doe toch het normaal. Wie denken je wel dat je ben, het is een groot schandaal. Je bent nog lang en ster. Maar slaat dat naar weer op? Halto die kop! 3 in 1 1, 1 1 Hey Lijn, Lijn, Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel je eens wat voor mijn aan, Lijn? Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram. Kan jij Amsterdam voor me spellen? Bram, waarom vraag je me dat? Ik wil dat je Amsterdam voor me spelt, Lijn. Nou goed, daar gaat hij dan. A.M.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 Hey Lijn, Lijn, waar is Lijn heen? Lijn, ik wil je nog wat vertellen. Speeljaars Amsterdam van Maan, Lijn. Kom op Lijn, hoe speel je Amsterdam? Ja graag, de stank, de nacht en de drank. Ja zo is het goed Lijn, nee geen dank. Raro, Raro. Maar ik ga weglijnen, nee ik weet nog niet waarheen. Ik ga weglijnen, en heel hard weglijnen, nee ik weet nog niet waarheen. Weglijnen. koken, popspijn, winterteen, mankpijn, tussen twaalf en een. Met een baksteen, dronkentijn, erg gemeen, neuspijn. Hilarisch die man. Ja, zeker. Ja. Ik kwam er eigenlijk op, dat zal ik je even ja. vertellen. Want even de artiest in het licht vandaag is, ja. is het origineel, oh. hè. Die, die Dillinger, het die dat, dat origineel van dat laatste oh, nummer. Okay. Die, oh, so. die, die, die zag ik bij de artiest in het licht voorbij komen. Ik denk, oh, ja. dan ga ik ook even een dingetje doen. De vorige keer dat ik er naar zocht, kon ik uh, merken dat, dat ze nog niet zozeer op de streaming audio stonden. Maar nu staat er wel uh, wat meer van hem op. Dus dat is ja. wel leuk. leuk ja. uh, We hoorde natuurlijk Melk Meermans. En uh, houdt op die kop. Ja. En, uh, en natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, ik ga weg, leen. Nou, uh, dingetje, dat is meneer, uh, voor de mensen die het niet weten in zijn antwoord, dat is Frank Paardenkoper. Ja, dat weet iedereen. En uh, die is geboren op 15 december uh, 1954. Dus beter bekend als dingetje. Een Nederlandse artiest die in zichzelf liever artiest noemt. Of uh, antiest noemt. Antiest is hij. Geen artiest, maar antiest. En uh, hij neemt persiflages uh, van bestaande nummers op... met uh, heel af en toe uh, zijn zelfgemaakte nummer tussendoor. Nou, daar hoorden dus nu prachtige, uh, prachtige voorbeelden van. Want het eerste nummer was natuurlijk een prachtige persiflage... op, op uh, Giddy Up Go van Gerard de Vries. Echt helemaal te gek. Uh, nu dus met Melk Meermans. Het tweede was natuurlijk van uh, Shada Your Face van Joe... Uh, nou, ik weet de artiestennaam niet meer helemaal van die Italiaan, maar... En het nummer heet Shut up your face, dat weet ik nog wel. En dat had hij dus vertaald met... Houd toch die kop! En het laatste was natuurlijk... Uh, Cocaine Running Around My Brain van Dillinger. Die komt misschien ook wel uh, aan bod straks. Uh, Cocaine Running Around My Brain. En dat heet nu... Ik, ik ga wegleen. Nou, ik vind het een geweldige man. En ik heb even hartelijk... Ik hoop u ook... Ik heb even hartelijk gelachen... Om uh, alle gekkigheid die uh, ja, ja. Frank uithaalde. Frank, Volgende keer draaien we, draai we ook de kaplaars. Maar die he? kon ik niet vinden. Die zocht ik. Maar die staat er niet op. Oh, wat jammer. Die wat staat, jammer. staat er niet op. Die oh. niet op. is, uh, oh, die is zo, die... zo geweldig. Ja, die zocht ik eigenlijk ja, om die erbij ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. Ja. Ik heb ook nog een artiest in het licht. Dat gaan we ook even gauw doen. Voor ja, er zijn, zijn er wel negen vandaag. He? Of Ja. ja. ja. Ik, heb niet alles, uh, ik heb er een stuk of drie geloof ik. Okay. Maar ik begin met een hele mooie. En dat is een hele goeie. En het eerste nummer heb ik wel. Heel, heel, heel romantisch, hè? Vriendinnetje van me wat vroeger in de pianobar altijd kwam. Artiest die vond dit enwicht. zo mooi. Ja. Billy Ocean. Suddenly. En daarna, When the Going Gets Tough. Hij is jarig vandaag.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 Ja, je bent nog niet aan de beurt. Eerst even wat vertellen over deze meneer natuurlijk. Want het is wel belangrijk dat u wat de gegevens krijgt van, van, van, van meneer Ocean. Hè? Want zo heet hij helemaal niet, wist je dat? Nee. Ja, waarom niet? <laughs> nou, hij heette oorspronkelijk Leslie Sebastian Charles. En uh, hij werd geboren in Trinidad. En dat gebeurde op 21 januari 1950. De man is dus nu, ik uh, wil snel rekenen, 69 geworden. Ja, is een mooie leeftijd. Prachtig, 69. Beter bekend onder zijn artiestenaam Billy Ocean. En uh, dat is een Britse zanger die in de jaren 70 en 80... Uh, een enkele grote internationale hits scoorde. En daar hoorde u er net een paar van. Uh, hij is later bekeerd tot uh, het zogenaamde Rastafari-geloof. Uh, waar ook... Uh, ja, Bob Marley en zo, hè? die de Ethiopische keizer een beetje als God zagen. Ocean werd geboren op Trinidad, maar uh, verhuisde op achtjarige leeftijd met zijn familie naar Engeland. En als tiener zong hij in clubs in Londen. En in 1974 bracht hij zijn eerste single uit onder de artiestennaam uh, Scorched Earth. Nou, daar reed je het ook niet mee. Moet je maar een goede naam nemen. Vanaf 1976 zong hij onder de naam Billy Ocean. En van zijn. Uh, uh, Titeloze debuutalbum album kwam de zinger Love Really Hurts Without You. En dat nummer werd een hit in onder andere Groot-Brittannië, de Verenigde Staten. En natuurlijk Nederland. En gedurende de jaren 70 en 80 volgden meer hits. 1984 trok Ocean succesvolste periode aan met het album Suddenly. En 1986 had hij in Nederland een nummer 1 hit met het nummer When The Going Gets Tough. Nou, leuk dat u dat toch allemaal maar weer gehoord heeft. Hè? Want Suddenly draaiden we ook een grote hit. En When The Going Gets Tough, wat ik nog steeds een wereldnummer vind, uh, ook. Uh, Dolly... Jazeker, echt, zegt u het maar. Ben je klaar voor het nieuws? Altijd. Is dat zo? Ja hoor. Oh. Ja. Nou. Roep dolly en je krijgt nieuws. Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, dat was weer heel wat dit weekend hoor, want, want de afgelopen zaterdag is uh, om kwart voor zeven s avonds werd er bij de KNRM Zandvoort alarm geslagen, omdat een opvarende waarschijnlijk overboord was geslagen en werd vermist van een schip uh, van, van zo'n 185 meter lang, 32 meter breed, dus best wel een, uh, een groot schip. En, en volgens een woordvoerder van de KNRM... Uh, kwam het schip uit Italië en lag het te wachten... om de haven van Amsterdam in te mogen of juist terug de zee op te gaan. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Aan het eind van de avond werden ook de reddingsboten... in Katwijk en Noordwijk opgeroepen om te komen helpen met zoeken. En het vliegtuig van de KNRM, KNRM zocht ook vanuit de lucht mee. Nou, het heeft niet mogen baten... Um, ze zijn de zoektocht gestaakt, s'avonds laat rond de klok van 12 uur. En het is ook niet bekend of er nog verder is gezocht naar de man. Zaterdagnacht heeft een automobilist in de Tollestraat een lantaarnpaal omver gereden. Even voor één uur werd de politie gebeld dat een automobilist de straatverlichting had geramd. De betreffende automobilist is na het ongeluk gevlucht en de politie heeft gezocht, maar de dader werd niet meer aangetroffen. Maar gezien de schade aan de lantaarnpaal, die lag helemaal dwars over de straat, zal de auto toch ook wel een flinke schade hebben moeten oplopen en zal zich hoogstwaarschijnlijk wel gaan melden bij een garage. Daar is dan het, het wachten op. In de derde voorronde van de Rob ACTA Award is Operation Hurricane als winnaar uit de bus gekomen. Afgelopen vrijdagavond is in het Haarlemse patronaat de voorronde voor muzikaal talent afgewerkt. Nou, en Het is dubbel feest voor Operation Hurricane, want ook zijn ze met de publieksprijs aan de haal gegaan. De band met Zandvoorten-Juriaan Keurpershoek in de gelederen heeft het publiek een stevige show voorgeschoteld. En dat is niet het enige, want ook weten bent de jury te overtuigen dat de rockband in de finale moet staan van de talentenjacht. Naast de publieksprijs voor de avond van de derde voorronde heeft de jury ook een runner-up voor deze voorronde aangewezen. In de vierde voorronde maakt de jury bekend welke runner-up uh, de beste is geweest en die mag dan uiteindelijk ook in de finale spelen. Uh, ik ga straks trouwens uh, ter gelegenheid. Uh, van, van dit mooie gebeuren, een nummer van Operation Hurricane draaien... Uh, bij het liedje van de Sidekick. Goed, laatste berichtje. Een verkeersongeval op de oude weg in Haarlem... heeft zondagochtend voor een ravage gezorgd. Er raakten twee personen licht gewond. Het ongeluk ontstond toen de bestuurder van een Volvo... werd verblind door de laagstaande zon. De automobilist reed daardoor tegen een lantaarnpaal... en kwam tegen een andere auto tot stilstand. Door de klap raakte ook de andere auto een lantaarnpaal. De twee lichtgewonden inzittenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En beide voertuigen liepen zeer zware schade op. Tot zover dus het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een hele fraaie zondag zijn we deze maandag ook met zonneschijn begonnen. Maar vanuit het noordwesten neemt geleidelijk de bewolking toe, maar het blijft gelukkig wel droog. De zwakke tot hooguit matige wind wordt zuidwest en de temperatuur gaat stijgen naar ongeveer 4 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en daardoor vriest het slechts licht met temperaturen rond de min 3. Morgen is het bewolkt en vanuit het westen... gaat het in de loop van de ochtend enige tijd sneeuwen. Later op de dag wordt het weer droog... en dan ligt er zo'n 2 tot lokaal 4 centimeter sneeuw. De temperatuur ligt iets boven nul... en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind.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 Eentje, hoor. Ja, hè? Ja. ja. Vacht ik niet zo van jou. Dus dat is een beetje heftig. Uh. Maar nou, wie waren dit? Uh, Vertel eens. Operation Hurricane. Ik had ze net in het nieuws ja, gedaan. Ja, ja, ja. Met de Rob Akta Awards. Oké. Okay. En ik vind het dan een extra leuk tientje... omdat er een uh, Zandvoortse uh, uh, dorpsgenoot in meespeelt. Ja, ja. Ja. Vind ik nou, leuk. Ja. Leuk. Lekker beentje. Ja, toch? Ja. Ik vond het een goed nummer ook ja. met Mary Jane. Ja, ja, ja prima. Hoor. ja. Oké, okay, zo leer je nog eens wat nieuws, dames en heren. Dat hoor je dan weer bij Zandvoortlust. Het ja. programma waar je af en toe nog eens wat nieuws leert. <laughs> of wat Ja, natuurlijk. Ja. Uh, binnenkort hebben we ook weer speciaal. Hè? Volgende week geloof ik. Hè? Dan gaan we de, de week van poëzie of zo toch? Volgende week? Ja, vanaf uh, 30 januari tot en met 6 februari. Dan uh, is de week van poëzie. En er is uh, bij, de, bij de bibliotheek... Uh, van Zandvoort en Haarlem een wedstrijd uitgezet, uh, ja. dichter aan zee. Ja. En daar zijn journalisten en dichters opgeroepen... om bij een foto een mooi gedicht te maken. Ja, nou, ja. daar zijn inzendingen op geweest. En de deelnemers die komen bij ons in het programma in Zandvoort Lunch... hun gedichten voorlezen. Okay. En de, uh, de, de fotografen die mee kunnen komen... komen ook mee om te vertellen over hun foto... En uh, 6 februari is de prijsuitreiking. En die is ook in het programma Zandvoort Lunch. Gaat okay. het plaatsvinden. Zo, bij ons. Ja. Zo. Bij ons, ja. Zo. ja, ja. Leuk, Zo. hè? Ja, dat is, is dat gezellig leuk. of niet? Is dat gezellig, ja. dames en heren? Ja. leuk? Ja, ja, dat is leuk. Dat wou nou, ik even zeggen. Ja, de We de zijn er hartstikke trots hè? De, de 23e, ja. oh nee, begint nee, de woensdag de 30e. De oh, ik dacht dat het woensdag al begon. De 23e toch? Zag ik iets? Dan ben ik in de war. Nee, de 23e uh, komt uh, de verantwoordelijke medewerker van de bibliotheek, Mike. Okay. Die komt erover vertellen. Oh, oké. Okay. Dat ja. is woensdag. Oké. Okay. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, toch? Dus het wordt gezellig. Um, ja, ik heb nog een uh, artiest in het licht. Ja. Uh, zal ik die maar even draaien? Zullen we Joop even bellen of iemand later wil? Want, uh, misschien ja, dat kan hij niet, hè? Oh, dat kan hij niet. Nee, want uh, hij, hij, is altijd, hij is verhinderd nou, uh, Dan ga ik, uh, dan ga ik uh, nu het eerste deel van Artiest in het licht doen. Oh, ja. En dan bellen we Joop. en daarna, en daarna tweede het tweede deel. Ja. Is als hij niet te lang lult. <lacht> Vorige week ik, uh, moest ik hem ook met Artiest. nieuws afkappen. In het licht. <lacht> Jackie Wilson! Woo! The look about look at look at Ja? Ja? Dat was een leuke, hè? Ja. Toch? Ja, heerlijk nummer. Ik had hem ook al in mijn lijst gezet. Oh. Ja. Nou, we krijgen er zo nog een. Ja, ja, gezellig. Maar we krijgen eerst Joop. Ja, zo is het. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es, junior. Nou, dan is hij weer hoor. Ja, is hij aan de telefoon? Ben je daar Joop? Hey, goedemiddag. Ja, goeie... Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Rut uiteraard. Ja. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag. Ja. Nou, we, en, zijn, en uh, we zijn benieuwd hoor. Hey, wat is er allemaal ja. weer gebeurd het afgelopen weekend? Wat heb je meegemaakt? Nou, ja, ik ben bij een paar dingen geweest uiteraard. Ja. Eh, misschien wel het leukste is eigenlijk om te melden dat Raymond Teunissen of Dice Raimundo, de resident-dj uh, van de uh, Escape in, in Amsterdam, ja. uh, Zandvoorter, die gaat uh, een week naar China draaien. Hij oh. is uitgenodigd om een, in een hele nieuwe uh, club te komen draaien. Daar ja. zijn er duizenden mensen in te kunnen. En nog bij twee andere gelegenheden gaat hij ook draaien. Nou, dat dus vind ik toch wel een mooi bericht. Maar dat hij is dus leuk. een Zandvoorter? Het is een Zandvoorter, ja, ja, ja. Nou, hij, wat leuk! is een Zandvoorter, Raymond Teunis heet die uh, officieel. Oké. Okay. Ja, ik, ik hou niet van die muziek, dat weet je. Maar hij doet het wel goed. En dat doet hij al 26 uh, uh, jaar, hé? Ja, ja. De, 26 de, de, de, de, de, zo, jaar. Het is toch wat. Nou, dan is daar toch echt wel een markt voor, hoor. Terwijl jij er niet van houdt. Ja, nee, <lacht> ja dat weet ik ook wel. Maar hij is uitgenodigd door, door een collega van hem, een Duitser, ja? die regelmatig in, in de escape in Amsterdam komt draaien. Hij ja? is een vriend van hem geworden. Hij zegt, je moet eens een keer meekomen naar China. Hij zegt, nou dat staat op mijn bucketlist, dus ik ja, heb er gewoon ja kijk eens. Natuurlijk moet je ja zeggen. Ja, ja, ja. ja hij het, heeft gelijk. Ja, ja. Dan nou, dan we gaan hem, vo naar China toe. Gaan we hem volgen of gaan we, we hem niet volgen? Nou ja, dat weet ik nog niet. Nee, ik, ga je niet mee uh, naar China? Dat uh, <laughs> was wel waar. De standartse kant wordt ook nog klaar, Ja! Dat, dat kan niet als ik in China zit. Nou, ja, goed. Speciale missie. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar goed. Ja, eh, wat ja, is het? Het natuurlijk. Ja, ja, ja. ja zijn. Ja. Helemaal goed. Oké, okay. ja. maar wat en, heb en, je dan, allemaal dan, gedaan het weekend? Nou ja, ik ben dus uh, uiteraard bij het voetbal geweest. Dat was thuis. Ja. Een hele, hele emotionele wedstrijd met vier rode kaarten. Vier? Ja. Vier rode kaarten. Twee in de reguliere speeltijd en twee direct na afloop. Nou, god. Dat is god. Toch niet te geloven. Nee, dat is ja, zeker nou, ja. niet. Dat is absurd. Dan speel je tegen de nummer laatst in, in, op de ranglijst. Hmm. Ja. ja, die willen wel winnen natuurlijk, begrijp ik. Ja. Maar als die gaat, dan gaat het niet. Nee, nee, zo is het. Ja. ja. Maar goed, dat ja. is, dat is uh, geweest. Lees maar eens de Sampse krant daarover. Ja. En dan ben ik uh, gisteren bij twee gelegenheden geweest. Ja. Uiteraard het, uh, het, het uh, nieuwjaarsconcert, tussen aanhalingstekens van uh, Classic Concerts, uh, bij het uh, kerkbein uh, podium. Mm -hmm. En dat uh, was uh, weer uh, voor de zoveelste keer, ik geloof iets van de negende of de tiende keer. Het Heemse Filharmonisch Orkest. Prachtig. Ja. Prachtig, ja. Prachtig, ja. prachtig. Ik zat er ook. Ja, het woord. was uh, ja. niet normaal. Ik heb zo vaak kippenvel door mijn lichaam voelen gaan. Of over mijn lichaam. De gitares was geweldig, Dolly. Ja, ja. Wat eerlijk zijn. Ja. Wat, wat kan die man spelen, zeg hij? Hey. Ja. Daar de... kan je nog iets van leren, denk ik. Ja, niet normaal, hoor. Nee, ik speel geen gitaar, hè? Ja. Ah, soms wel. Nou, ja, maar klassiek gitaar is toch wel een vak apart, hoor. Ja, het is He? echt ongelooflijk jongen. Ja. En ik maar, vond uh, van de, alles van de West Side Story, man, man, man. Ja. Ja, ik heb mijn ja. ogen, en niet alleen mijn oren, maar mijn ogen uitgekeken. Hoe, de snelheid en. en oh, wat, ja, wat klonk dat mooi. Wat zie Mickey. Ja, ja. ja. ja. Het, is toch, het is toch een heel goed orkest, laten we eerlijk zijn. Niet normaal, en, ja. Er speelt een hele bekende uh, um, um, buurtgenoot, Hout van. Ben je er nog? Ja, weet je, weet je toevallig oh. wie? Nee, ik, ik, In, ik, ik, ik, ik. Ja, ik heb hem gezien, ja, op de bas. Ja. En uh, Maria Eldering uh, op de weten, viool. Gelukkig. Ja. ja maar. Uh, Mijn naam, Erik Timmermans, is een bekende Zandvoorter, ex zandvoorter moet ik zeggen, yeah. want die organiseert uh, Jesse Zandvoort. Ja, yeah, precies, en ja. Hij was dus, af, vorige week zondag was hij voor het eerst weer godsverdank aanwezig. Ja. Yeah. En nu was hij weer aanwezig met, met zijn, zijn Philharmonisch orkest. Yeah. En, uh, ja. En uh, ja, ik, ik, ik, ik kan niet zeggen dat hij uitzonderlijk speelde, want dat kan, je, dat kan je niet bepalen, hè. Met, met uh, het is een orkest, orkest ja. Ja, dat bepaalde hij niet. Nee. Uh, maar ik was blij dat ik hem weer zag. Zeker. Het was goed, inderdaad. Ik ja. dacht gisteravond, Sanford Locht. Dat Aha. was de op één na laatste editie van dit jaar. Ja. En uh, ja, ik heb weer genoten. Natuurlijk ja. uh, zitten er verschillen in. en Er zitten jongens in die net begonnen zijn. En er zijn ja. er jongens in die wat, wat meer ervaren zijn. Ja. En dat merk je ook wel. Ja. Maar de grappen waren goed. En die waren doordacht. En met name, en dat vind ik heel erg sterk, de... de, de uh, woordspelingen, uh -huh. daar kik ik op. Dat vind ik ja. geweldig als, ja. als je dat goed kan maken. Dat is Ja, super. heel knap. Ja, ja. en dan, uh, dat, dat is eigenlijk van het weekend. Nou ja, uh, ja, dat is het weekend. Vanavond is er trouwens een uitreiking van de check uh, aan de dames van de uh, Kinderkunstlijn. Oh! Hille Jansen en uh, uh, Mar Marianne van uh, de Rebel. Ja, en van wie krijgen uh, ze de check? Die krijgen ze van de Club Zandvoort, die heeft dat georganiseerd en no. de opbrengst die zou naar hun gaan ja. en uit mijn hoofd, maar dat zet fake-in het vuur, is het, het iets van 900 euro. Zo, de juzeg. Ja. Nou, daar ja. kunnen ze lekker mee uit de voeten, hè? Ja, dus ja. daar ben ik echt blij om. Ja. En dat is, uh, ja. En dan wil ik nog even iets aangeven voor komend weekend. Ja. Snel hoor, want we zijn bijna door de tijd. Ja. De Nationale Tuinvogeltelling. Oh. Vrijdag, zaterdag, zondag een half uurtje de vogelstellen in je tuin. Ja. Held het op de website. Ja. En uh, daar kunnen ze heel veel gegevens uit halen. Okay. En ik, ja, ik denk dat het een goede zaak is. Ja. ja, ja, ja. Absoluut. Ja, zeker. Is belangrijk. Mogen jullie ja. bedanken? Dat mag jij. Oké. Okay. Want <laughs> dan gaan we nog even snel een plaatje draaien. En uh, dan komt het nieuws er alweer weer in. Graag tot volgende week dan. Tot volgende week, week, week. week Joop. Dank je wel voor je hoi. bijdrage. Dag. En hier is nog een keer Jackie Wilson. dat hij jarig is vandaag, maar het is zijn overlijdersdag uh, van uh, Jackie Wilson. Hij werd geboren op 9 juni 1934 in Cherry Hill Township en hij overleed uh, uh, nee, ik zeg het verkeerd. Hij werd geboren in Detroit, Michigan op 9 juni 1934 en hij overleed in Chil Chil uh, Cherry Hill Township in New Jersey op 21 januari 1984. Amerikaanse soul en rhythm and blues zanger en u hoorde twee hits van hem Read Petit en natuurlijk... Your love keep lifting me higher. We gaan u meenemen naar het uh, NOS-journaal van 1 uur. En we zien u zo meteen terug voor nog een uur. Zandvoort luncht met nog heel veel jarige artiesten... en overleden artiesten en weet ik het allemaal. Dus tot zo.